Ze was eerder al bevallen van een kind dat maar kort leefde. In beide gevallen wist haar omgeving niet dat ze zwanger was. Eind dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Er komt deze week geen extra debat in de Tweede Kamer over het coronavirus. De PvdA drong er gisteren op aan, maar het kabinet voelt er niets voor. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher zei zeer bezorgd te zijn over het stijgende aantal besmettingen. Hij wilde daarom woensdag in debat gaan. De regeringspartijen wijzen erop dat er volgende week... al een commissievergadering gepland staat over de pandemie. Daar willen ze ook het stijgend aantal besmettingen bespreken. Voetballers in de Britse Premier League kunnen komend seizoen... een rode kaart krijgen als ze een tegenstander of scheidsrechter... opzettelijk in het gezicht hoesten. Volgens Engelse media heeft de Engelse voetbalbond FE... dat vastgelegd in een protocol dat is gebaseerd op de overheidsmaatregelen... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het weer, vooral in het westen en noorden buien, het met kans op onweer. Het is 19 tot 23 graden. Morgen bijna overal droog, periode met zon. En dan ook maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Op de ringweg van Amsterdam, de ringweg Zuid, staat richting Den Haag... voor het knooppunt Nieuwmeer een file van 8 kilometer met een kwartier op het hout. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's like. En zo begonnen we twee uur van Standfort op zaterdag. Weer lekker op deze zaterdagmiddag. Met de vrolijke muziek van Boy George, oftewel de Culture Club. Als eerste sorry uh, Miss Me Blind erachteraan, Deze uh, It's a Miracle. 8 over 3, welkom terug.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 Vanuit Zandvoort, de welbekende Joeri Verswijver deed mee in deze race. Rondelang was hij in gevecht met Marcel Timmer. En dat ging dan om plaats 10-11. Joeri gestart vanaf plaats 14. Uiteindelijk wist die Timmer te beschalken. Ook kijkzaar wist die te beschalken op plaats 9. Reed hij. Maar aan het eind van de race heeft hij toch die twee platen weer in moeten meten En eindigde hij op een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 Zo'n potter als dat uh, kan het niet zijn, want uh, dat is uh, gastheer Rijnmeer-team. Uh, uh, in ieder geval gesponsord door uh, gastheer Rijnmeer. Dat is uh, Tim Koemans... Uh, die wordt uh, ook gesponsord door het andere transportse bedrijven, onder andere Café Bier, uh, 4. nou, bier, 4. <laughs> Café Beer, ja, Bier, ja, hier. <laughs> ja, ja. Uh, Rabel, en ook uh, door uh, Lucrom uh, Post, uh, LK Post, uh, als ik me niet vergis dat dat uh, bedrijf heeft. Die hebben inmiddels al uh, drie races uh, gereden. Eén gisteren, twee uh, vandaag. Er staat nog een race op het uh, programma. Ik heb niet uh, een overzicht uh, hoe laat die... Uh,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 Voor Porsche. En de R staat voor races en de C moet ik nog even uitvinden waar die exact voor staat. Maar dat zijn een flink aantal Porsches. En dan de verschillende types. Niet de meest recente Porsches. Maar toch mooi om Porsches in actie te zien op circuit Zonvoort. Oké, een evenement. Gisteren begonnen. Zondagmiddag houdt het op. Kunnen mensen wel komen kijken... Uiteraard, ja. Het uh, is ja, uh, dus geen toegang uh, wordt er uh, gegeven op dit uh, evenement. Dus je kan lekker op de fietsje stappen. Dat is het meest ideale uh, natuurlijk. Je kunt lekker rondfietsen over de paddock. Uh, alles uh, van dichtbij bekijken. En af en toe uh, fiets je dan aan een plekje uh, met een leuke bocht waar je goed overzicht hebt. Geweldig. Dus de laagdrempelige races qua, qua investeringen. Maar ook uh, erg laag, laagdrempelig voor toeschouwers. Gratis entree.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 ik zie je ze daar weer aankomen als je daar even naartoe loopt. Een afstandje van een metertje of twintig. En dan kijk je tussen de tuinen door... en dan zie je een deel van de Kombocht, de Arie Luijendijkbocht. Dus overzicht uh, volop. Ja, jij weet de plekjes wel, hè, ja, ja. Ja, Willem? <laughs> ja. Je, je hebt ze uitgeprobeerd, zullen we maar zeggen, of niet? Ja, ja, ik, ik loop daar nu. En het is uh, ja, je, constant uh, zie je actie op de baan.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 Nou ja, het zit er bijna op hè. Bottas 1, Hamilton 2, Verstappen 3. <middels> C'est bon. bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Par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 Ja, nou zo dadelijk uh, gaan we met uh, Q2 verder. Hebben we het over de kwalificatie van de Formule 1. Maar eerst gaan we zakjes uitdelen. Wat nou, voor je van die plek? Huckelberg. Ja, Huckelberg. Ongel ja, ja ja Ongelooflijk. ja, ja. Ongelooflijk mooi, hè? Hulk. Uit, uit de Formule 1. En uh, doordat. Uh, uh, uh, Perez, hè? Perez. Uh, Perez. Perez uh, het virus te pakken heeft, mag, mocht hij weer terugkomen. Dat is allemaal binnen 24 uur geregeld. En hij, hij is op de vierde plek door Q1. Ik hou hem in de gaten. Ja, nou is er een team uh, wat volgend jaar hem graag uh, wil contracteren als, uh, als uh, rijder. Ja.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 Zandvoort Je weer in de discotheek staat in vroegere tijden... ...met uh, deze single van Wild Cherry en Play That Funky Music. Gisteren was het uh, gekkenhuis hier dus voor het enorm druk. Ja, mocht je ergens anders uh, in het land wonen... ...of misschien wel in het buitenland in luisteren op dit moment naar uh, ZFM... ...het uh, zag zwart van de mis hier, uh, Albert-Jan. En uh, daarover uh, heb jij het een en ander te melden. Nou ja, vanuit het oogpunt van de treinreizigers... Want, uh... Ja, op een gegeven moment, uh, he, s morgens vroeg was het allemaal nog best te doen. En als je dan morgens vroeger, dan heb ik het rond de acht à 9 uur. Maar ja, tegen elf tegen uur wordt het toch een aardige drukte van belang, zowel op de wegen... Het zal niemand zijn ontgaan als, als in de treinen. En de, ondanks het feit dat de NS waarschuwde dat de, de, de treinen naar Zandvoort te vol zouden komen door het te prachtige weer. Om de voldoende afstand te kunnen garanderen. En op het, het station verlieten rond het middaguur hordes strandgangers dan ook een van de zes treinen die per uur naar de bladplaats reden. Reizigers reageerden wisselend op de, de, de rit naar de verkoeling. Je mocht wel in de eerste klas zitten, was een van de rea reacties. En vanwege dat zomers weer had het NS al besloten om meer treinen naar Zandvoort te laten rijden. En tot 11 uur gisteravond reden de treinen af en aan. Bijgaand wat reacties van treinreizigers die rond het middaguur aankwamen op het station in Zandvoort. De reportages is gemaakt door onze NH-collega's.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 fucking engine light, numbers, you see how I'm rocking baby, everything I do is organic bitch, don't it to me.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 is ook hoeveelheid grint op de baan die terecht kwam. De veel was dat het voor de andere rijders een paar zijn of beter. Maar het kwam zo over als... Nou ja, dan heeft Hemel helemaal maar even zijn tijd om een rondje te zetten. Ja, je begrijpt wel dat, dat ik dit ook onderschrijf, wat jij nu net zegt. Maar het is wel een beetje, een beetje ja... Als je namelijk aan de binnenkant van die baan rijden, daar ligt geen greffel. Het lag aan de rechterkant. Ja, maar dat was wel op de uh, lijn, maar zo op uitbaan. Uh. Begin je me nou ook al oh. af te vallen? af ja, te vallen. Ja, ja, ja, ja. Val, val je af, Albert. Goed, vertel, hoe, hoe stopt het stopt circuit Zandvoort? Nou ja, we hebben zojuist hebben we de PCR-race uh, gehad. Uh, ja, ik heb even uh, nagevraagd waar dat voor staat. Nou, PCR uh, staat uh, voor uh, Porsche... Uh, Nee, PCA. Ja, Porsche Club uh, races. Dus uh, Dat klopt, een club van Porsche-eigenaren uh, die races. Nou, De reuzen hebben we gezien. Uh, er was één man in een Porsche 997. Ja, die was toch wel uh, een maatje te groot uh, voor de rest van het veld. En dus de halve open uh, start tot finish het veld. Uh, bijna het gegeven wat veld op een rondje te gaan zetten. Uh, dus, uh, ja, Zo, is, hij, die was echt de, echt de beste. Uh, dan ben je snel. De winnaar was dan ook... Uh,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 Waar we nu uh, zojuist uh, van start zijn gegaan, de Supersports en de Sports. Dat uh, is een groot startveld van ruim 30 auto's. We vinden daar uh, heel veel merk in. TMW, uh, uh, Volkswagen, CM, Renault, noem maar op uh, en dergelijke. Leuke race weer. Wederom om naar te kijken hier op het uh, circuit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 Weer van Ootersport genieten hier op de Oké En, okay, en, en jou, ook weer van jouw Live-verslag. <laughs> hij is. Ben je nog? Ben je er nog, ja. Oh, oh, okay, okay. Ben jij okay. er over drie weken ook, dan, Willem? Ja, ik ben er ook. Top. De zaterdag uh, speciaal voor jullie. Nou, nou dat geweldig. vinden we fijn op te orde. Dankjewel. Heel fijn weekend. En heel veel plezier nog met uh, de Formule 1 ook, die jij ook volgt.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 Borman. Pretty like Naomi, Cassie plus Lorman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 Days <laughs> and